9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Ze zijn mogelijk besmet met het ebola-virus. De twee behandelden in Sierra Leone drie patiënten die later aan de ziekte overleden. De artsen droegen tijdens de behandeling geen beschermende kleding. Ze hebben geen symptomen van ebola, maar het kan weken duren voordat het virus zich openbaart. De artsen vliegen waarschijnlijk dit weekend naar Nederland. Het ziekenhuis waar ze werkten is inmiddels gesloten. Australië heeft het dreigingsniveau voor aanslagen verhoogd. Het staat nu op het één na hoogste niveau. Inlichtingendiensten denken dat aanhangers van terreurorganisatie Islamitische Staat een gevaar zijn voor de binnenlandse veiligheid. Premier Abbott benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat er een aanslag op handen is. Eerder deze week zei het hoofd van de veiligheidsdienst al dat de terreurdreiging in Australië afgelopen jaar is toegenomen. Dat komt onder meer doordat Australiërs zich aansluiten bij IS in Irak en Syrië. Tien Arabische landen gaan de VS helpen bij de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat. Na gesprekken met minister Kerry schrijven ze dat ze meewerken aan een gecoördineerde militaire actie. Ze beloven bovendien jihadgangers bij de grens tegen te houden en geldstromen van IS te stoppen. Kerry benadrukt dat de landen geen grondtroepen inzetten. De belangrijkste cijfers van Prinsjesdag zijn gisteravond uitgelekt. Uit de stukken in handen van de NOS blijkt dat de economische groei wordt geraamd op 1,2% en dat het begrotingstekort daalt naar 2,2%. Mensen hebben volgend jaar meer te besteden en de werkloosheid neemt af naar 605.000. Marco van Basten stop, stapt op als trainer van AZ, dat schrijft de Telegraaf. Van Basten zit al een paar weken ziek thuis. Hij heeft last van hartkloppingen. Waarschijnlijk wordt hij opgevolgd door Alex Pastoor, die nu interimtrainer is. AZ heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, komt nog mist voor. Later geregeld zon, maar in de kustprovincies meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden en het blijft droog. In het weekend is het 20 tot 22 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Gedisjon van de ANWB. Er staan files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam bij knopend Hoevenlaken, 3 kilometer. Na een ongeluk op de A4, vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Schiphol, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. A9, ook maar richting Amstelveen bij knopend Battenverdorp, 6 kilometer. 3 kilometer op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Knoop Lunette. A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Knoop Klaverpolder 5 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Knoop Kleinpolderplein 4 kilometer. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp ook daar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll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 When you laughing in, ba laughing Yes, yeah, the When Shining through But when Bob, Bob, Bob, I uh -huh. baby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 In de, in de Green River Jazz Band in de, in de tachtiger jaren. En een goed gelukte opname daarvan, vind ik, is uh, de Static Strut.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 Billy Butterfield, Billy Butterfield and his modern Dixie-stompers. Een onbekend stuk, van mij kende het niet... maar ik vind het fantastisch somewhere along the way.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 Um, dus dat vind ik bij zangeressen erg leuk. En het volgende, het volgende stuk is dan met Sarah Vaughan, waarvan ik het genoeg heb mogen hebben, ja wie, wie ben ik, met de John Clayton bent, met Sarah Vaughan hebben mogen vertolken een heel uur op een jazz-in-party in Noordwijk. Een van de hoogtepunten uit mijn bestaan, mag je wel zeggen. En dit is een opname met Clifford Brown, een legendarische, een historische opname. Clifford Brown en Sarah Vaughan in 1956, Lullaby gebeurd.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 Kiss me sweet And we'll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 Be ya, be ya, ba ba ba dia, she yeah yeah, ba ba <laughs> we are deep deep yeah, do be do do be, you do do do do ba do be dia, do be do you do, should you do, sha be do be, sha ba do.